Waar Ben Ali zit is nog niet bekend. Minister Roosentaal hoopt dat de Tunesiërs zo snel mogelijk een oplossing vinden voor de problemen waar ze voor staan.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 Het is twee over 9. Wikileaks bestaat tien jaar. Wat is nou het geheim achter het succes van deze online encyclopedie? De populairste reclame van Albert Heijn... Die is waarschijnlijk het lied van Boffy voor, ja, hé, grappig, koffie. En deze reclame uit de jaren dertig... kan je nu alvast bekijken op onze site bnntoday.nl. En zometeen hebben we het erover ook nog. En Martin Gauss die brengt dit uur BNN Today's talent mee. En dat is Jeroen Omen... Veel mensen denken dat Martin alleen maar verstand heeft van honden... maar um, hij weet ook heel goed wat katten gelukkig maakt. Een gelukkige kat, daar moet je aandacht aan besteden. En als jij dan thuis komt, moet je een kat serieus nemen. Je moet hem begroeten. Je moet even met hem praten. Nou, dan geef je hem wat te eten. Okay. En als je dan allebei tegelijk gaat eten, dan is hij zo intens gelukkig. Ranking the News. Ja, Luc, heb je dat gehoord? Ja, ik gehouden... Je hebt sinds kort ook een kat. Ja, ik ga altijd even een potje wier met mijn kat als ik thuis kom. Dan zie <laughs> ik ben helemaal blij. Lucky ging ja. met de ranking. Top 5. voor nummer 5 duiken we weer het water in. De toevoerwegen naar Itteren en Borgharen zullen door de hoge waterstand van de Maas niet onder water lopen. En dat leek eerder wel zo te zijn. Desondanks nam de verslaggever vandaag een kijkje in het land van Maas en Waal. De baas van de, de, de veerpont en uh, Peter Witsel. <gacht> Goedemorgen. Ja. Ja, en u gaat weer uh, naar de overkant. We gaan weer naar de overkant, tijdens het voordeel van een pond. We blijven naar de overkant gaan. Maakt niet uit de welke kant we liggen. Ja, al dus de schipper van spiet. Drukke bedoeling daar op de vaart. Veel problemen daar, bijvoorbeeld ook met het kwelwater. We lopen even naar de overkant van de weg, want dan kan ik de uiterwaarden zien. En die beginnen alweer droog te vallen. Ja, die beginnen alweer droog te vallen. De top. Maar, maar, maar, de problemen zijn nog niet voorbij, Nee, dat klopt. Oei, gelukkig, de problemen zijn gelukkig nog niet voorbij. Kwelwater, wat is dat precies? Ja, kwelwater. Uh, Tel mijn kinderen. Precies. <laughs> <niet> <laughs> de dijken uh, <laughs> houden uh, het rivierwater tegen. Maar de ondergrond waar die dijken op, uh, op zijn gebouwd uh, is een uh, mengsel van oh. zandlagen, grindlagen, ja. Ja, kleilagen. Ja, ja. Dat is een heel saai verhaal, dat ken ik nog van alles kunnen. Even geen zin in. <laughs> Goed, uh, nog even wat uh, human interest verhalen dan, voordat we die waterlanders weer met de rust kunnen laten. Wanneer wordt het voor u penibel? Nou, ik.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 In 1995 had ik er ook nog uh, alle vertrouwen in. Uh... Ik word zo moe van hè. Elke keer, een week lang luisteren we naar dit nieuws. En elke keer weer dat. 95. 1995. Ik was toen 12. <lacht> Wat is er gebeurd in 1995? In godsnaam, vertel iemand dat. Verschrikkelijk. <lacht> Goed. Uh, iets met water. Ja, waarschijnlijk. Hè, ja. Op vier dan de problemen in Tunesië. Zo'n 200 Nederlandse toeristen kwamen vannacht aan op Schiphol. nadat ze waren geëvacueerd. Blij weer terug te zijn. Opgelukt? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ging 2,5 maand. Is dat erg dan? Ja, En ik vond er niks aan de hand. In het hotel was niks aan de hand. Ik heb niks gezien, ik heb niks gemerkt. Ja, ik heb het, het nog heel even gedubbelcheckt voor de zekerheid. Je We weet natuurlijk maar nooit, maar het blijkt toch echt wel wat aan de hand te zijn daar. Eh, de president is inmiddels naar het buitenland gevlucht ook. En eh, veel familieleden van toeristen zijn dan ook wel blij dat de loved ones weer terug zijn. Nou, het gaat goed en gelukkig alles achter de rug. En eigenlijk wel ja, toch wel snel thuis. Half elf vanochtend gebeld en nu thuis. Dus dat is wel erg prettig hoor. Dat, dat is wel, uh... erg prettig voor uw dochter. Dat is een pijnlijke vraag, hè? Hopen dat het inderdaad haar dochter is. En dat is mijn schoonmoeder. Oh. Dus, ja, pijnlijk. De evacuatie ging trouwens enorm snel van het ene op het andere moment moesten de koffers gepakt worden. He, he. Goh. he, he goh. Ja, het, het was ineens heftig allemaal. Ik moest binnen een uur moest ik klaar zijn. Dus ik heb mijn topje nog aan. Nog een half uur terug met de emtefazier toe. Kinky hoor. Goed, we gaan naar nummer drie dan in Rotterdam. Daar stijgt het voormalige filmtheater Imax in te storten. De metro en tram zijn stilgelegd en een hotel dat ernaast ligt is deels ontruimd. En dan is het natuurlijk de uiteindelijke vraag: hoeveel gasten heeft u naar buiten moeten werken met zachte dwang? Nee, niet naar buiten hoor. Gewoon naar beneden. zijn gezellig gaan. De kamer uit bedoel ik. De camera uit. Die hebben gevraagd in alle rust de kamer te verlaten. Zijn naar beneden gegaan. Hebben uitgebreid ontbeten. Dus eigenlijk geen centje pijn. Nou, kijk aan. Niks aan het handje dus. Al denkt de verslaggever daar heel anders over. U vreest niet voor schade aan uw gebouw. Zover ik het kan schatten, denk ik, er is voor ons geen enkel risico. Maar men ziet dat blijkbaar anders. En die regel, die respecteren we. Daar moet dadelijk even de verzekeraar en de expert een lodderig oog tegenaan hangen. Zeker u eventjes de expertise op, uh, van toepassing laten worden. Oké. Okay. Goed, uh, ooit moet er <laughs> op die plek een ander mooi hotel komen. Uh, maar nu nog even niet. Maar voorlopig hebben we geloof ik nog even een ander klusje te klaren. <laughs> ja, dat is tot na de orde hier uh, een omleiding uh, even laten welgevallen. Als je hier naartoe moet, schiet Dijk op. En dat uh, kan nog wel even gaan aanduren. Gezien het feit dat het uh, echt als een kaartenhuis uh, zo'n beetje op half zee hangt. Ik, ik heb geen idee. Wat is echt gemakkelijk. <laughs> Laten we die omleidingen en de OV-problemen dan ook maar even meenemen. Dat was echt een bijbelse ervaring. Het is hier één grote exodus vanuit Wilhelminaplein. Metrostation aan de overkant bij de Erasmusbrug. Daar lopen dus allemaal mensen ja, die uit de metro gestuurd zijn uh, naar boven. Om dan maar verder de weg te vervolgen. Want tussen Wilhelminaplein en de beurs rijdt de metro niet meer. En dat is voor veel mensen vervelend. Bijvoorbeeld als je naar school moet. Als je niet op school kan komen, dan, uh, dan kan je niet op school komen, toch? Nou... Je hebt toch een paar gezonde benen? Ja, maar even, uh, even een stiefeltje erin. Even, uh, inderdaad, anderhalf uur uh, even goed volop uh, aan, uh, aan de stekker. Ja, en aan de <laughs> stekker. <laughs> Kennelijk. Moest ook deze mevrouw met een uh, lelijk kapsel. Waar moet u heen? Naar uw werk? Werk, Ja, was een stukje lopen. En uh, heel de coiffure uh, aan Florida. Ik hoop niet dat u een uh, sollicitatiegesprek heeft. Of, uh, of nog erger, dat u uh, hele belangrijke mensen moet ontvangen. Ja. Ik wens u sterker om niet te zeggen onbeperkt. Bedankt, dag. Onbeperkt, ik weet dat helemaal niet meer. Uh, tot zover dit onderwerp gaan we draaien met de laatste woorden van Koning Breedspraak in hemzelf. En de werkzaamheden, althans de afzetting uh, door de politie, door de hulpdiensten. die uh, gaat onverminderd uh, tot nader orde door en voort. Ja. <laughs> Goed, uh, op twee dan. Het overlijden van Albert Heijn. Kleinzoon van Albert Heijn, broer van Gerrit-Jan Heijn. en generatiegenoot van Freddy Heijn. Nuken. Ja, dankjewel. Koopsegers bij. Van zegeltjes tot vijf... op oploskoffie. Ja, en van snelkokerijs tot Californische wijn. Albert Heijn introduceerde het allemaal. Alsjeblieft. en een fijn weekend. Oké. Okay. Okay. Ontzettend veel mooie woorden vandaag voor meneer Heijn. Die wordt gezien als een soort godfather voor de supermarktbusiness. Hij blijft natuurlijk wel een van de iconen van Nederland. is dus een beetje de laatste generatie van de Heineken van Philips, uh, Bavaria, die kant op. Ja, dan moet je denk ik wel bij stilstaan. En dat doen veel mensen dan ook. Minister Vragen van Economische Zaken noemt Albert Heijn... een van de aardsvaders van het Nederlandse bedrijfsleven. En ook premier Rutte prijst Albert Heijn 1595. Tot slot dan nog. Nummer...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 ja, tendens in de samenleving. En nog een paar opmerkelijke feiten uit die documenten. Beatrix had het wel eens over Afghanistan. Wouter Bos was voor de Amerikanen de nut to crack. En verder wordt oud-minister van Defensie van Middelkoop een onervaren junior-partner genoemd. En dat is eigenlijk wel gek, want wij kennen uh, van Middelkoop eigenlijk als een echte expert op het gebied van Defensie. En, en, en allerlei voor mij onbegrijpelijke militaire afkortingen en dergelijke. <lacht> Goed, wat vervolgt de komende. Ja, ik weer wat mensen kapot gemaakt vanavond. <laughs> Sorry. Goed weekend, allemaal. Dag Luc, jo. tot maandag. Ja, iedere avond duiken we naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis. De geschiedenis: boeken in. Gisteren overleed tussen Albert Heijn, de kleinzoon van de oprichter. En uh, Albert Heijn is natuurlijk de supermarkt van die herkenbare reclame muziekjes. Enzovoort, enzovoort, En eh, er zijn er natuurlijk nog veel meer. Eh, wat was nou het eerste reclameliedje van Albert Heijn? Reclameman Wilbert Schleurs, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, welke was dat? Dat was uh, Boffie van de Koffie. Boffie van de Koffie, ja. En daar hebben we ook een fragmentje van. Dat is een boffie, dat is een boffie. Dat doet de mens weer geen wat zonder boffie, ik zeg maar altijd. gaan allemaal. Dat is een Ja, die hoor ik toch veel liever dan die wippies, eigenlijk. Ja, persoonlijk. Ja. Ja. Schattig, boffie van de koffie. Um, en wie, wie of wat was Boffie? Boffie was een, een, een ventje dat uh, bedacht is door de toenmalige reclamechef van, uh, van Albert Heijn. Mm -hmm. en, uh, en dat was dat, in, de, in de jaren 30 Dat is uh, 1936 geweest. Okay. En uh, dat ventje dat had dan een, een groot blad koffie, uh, hield hij vast, mm -hmm. uh, helemaal uh, vol met, met de dampende koffie, koppere koffie. En hij uh, dook op in allerlei situaties, uh, in, bij een bokswedstrijd, bij een kabinetszitting en daar liet iedereen dan zijn werk vallen en rende op die koffie af. En dat is dan ook die, die, die, die uitspraak, dat is een boffie met die koffie. Ja, ja. ja. En, en dit was een hele, hele populaire reclame, dit. Ja, dit was, was echt een grootschalige uh, reclame. Je, je moet je voorstellen, behalve uh, zo'n liedje uh, en advertenties... Uh, waren er uh, duizenden speltjes, er zijn uh, boekjes over boffie. Er is een prijsvraag gehouden over boffie. En uh, het bijzondere aan die prijsvraag, dat vertellen de boeken althans... Uh, is dat daar ook uh, uit, uh, inzendingen uit het buitenland uh, voor kwamen? Mm -hmm. En uh, een van die inzendingen was gewoon uh, Boffy Holland. En dat belandde uiteindelijk op het bureau van de uh, reclamechef van, uh, van Boffy. En zo kwam hij tot stand. Ja, ja, En Boffie is, uh, laat ik dat even niet vergeten, uh, nog tot eind februari te bewonderen op de tentoonstelling reclameklassiekers in de beurs van Berlage in Amsterdam. Ja, en ook op onze site op dit moment, biann Zeer okay. goed. Kunnen de mensen ook even kijken. En het was trouwens de, de, dezelfde tijd als uh, andere typjes, hè? Flipje van de Betuur, Piet, ja. Piet Pelle en zijn gezellen. Ja, ja het, was, het was echt een <laughs> tijd dat al die, al die mascottes uh, ontzettend uh, in waren. Ja. En het opmerkelijke daarvan is, want je hebt het over midden jaren dertig, mm -hmm. dat dus de wereld al bijna in brand stond, dat er uh, crisis uh, was en dat de reclame dus vluchtte in uh, ja, kneuterigheid en ja. in, in, in, in van die, van die uh, sprookjesachtige kereltjes. Ja. En ja, dat is natuurlijk wat we nu nog steeds hebben. Ja, en, en ze hielden van rijm in die tijd, kennelijk. Ja, ja. ja altijd, <laughs> uh, maar, maar, maar dat was ook niet helemaal onzinnig, hoor. Want uh, dat, bleef, uh, dat blijft hangen. Ja. Boffi van de Koffie en Piet Pelle en zijn gezellen. Nou ja, te zien dus op bnn 2 Dank Wilbert Schuurs. Ja, graag gedaan. Today. Uh, Wikipedia bestaat tien jaar. Hoe kan het nou toch dat deze online kloper die zo'n enorm succes is geworden? Dat hoor je zo meteen. Beeld de Dit is radio 1. BNN Today. Het is vrijdagavond, dus tijd voor misdaad met onze eigen crime-redacteur Malini. Fase. goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben het over uh, een aantal terreurverdachten die in afgelopen november zijn opgepakt. Ja, klopt. Zoals je je misschien nog wel kunt herinneren, in november werden in Amsterdam drie jongens opgepakt. Dat is in het kader van een heel groot Belgisch terreuronderzoek. Uh, in België en in Duitsland werden er ook mannen opgepakt. Uh, deze drie Nederlandse jongens zitten sindsdien vast in een streng beveiligde gevangenis in Vught op de terroristenafdeling. Mm -hmm. uh, want volgens de Belgen zouden ze betrokken zijn bij het plannen van uh, ja, uh, terroristische aanslagen. En die aanslagen moesten nog erger zijn dan de aanslagen in Madrid in 2004. Mm -hmm. uh, het zou gaan om een trein met NAVE-soldaten, een sportstadion... of uh, straten die vaak worden bezocht door joden. Uh, dat zouden de doelwitten zijn. En dus hebben de Belgen gezegd uh, oppakken die mensen. Want dat het, is zijn, het, zijn uh, het zijn moslimverdachten? Het zijn moslimverdachten. Uh, het uh, zijn Nederlanders, maar van Marokkaanse afkomst. Mm -hmm. uh, en de Belgen willen dus eigenlijk dat ze niet meer in Nederland vastzitten... maar dat ze worden overgeleverd ja. aan hun. Um, en nou ja, ze zitten dus nu nog vast in Vught. En ja. daarom was er vandaag een zitting om te bepalen of ze worden overgeleverd. Klopt, ja. Alleen daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Uh, wel is bepaald dat zij niks te maken hadden met het plannen van een aanslag. Maar wel worden ze nog verdacht van het betrokken zijn bij een terroristische organisatie. Want ze zouden wel banden hebben met de, de Belgische mannen die, uh, die zijn opgepakt. En die wel worden verdacht van, uh, van een aanslag. Dus voorlopig blijven ze nog even in, in Vught zitten. Voorlopig blijven ze nog in Vught zitten, ja. Even, uh, die, die Nederlandse jongens, die drie van Marokkaanse afkomst... kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ja dat waren drie jongens die uh, in Amsterdam-West woonden. Uh, het zorgde ook voor heel veel onrust in Amsterdam-West... dat ze werden gearresteerd. Uh, bijvoorbeeld een van de verdachten is de 28-jarige Samir S. Uh, en hij was jongerenwerker. Uh, voor de stichting Connect deed hij dat. Hij uh, dook ook heel vaak in de lokale media op als rolmodel. Had natuurlijk eigenlijk een hele rare draai en dit verhaal geeft. Want uh, kort voordat hij opgepakt werd... was hij nog in het nieuws als held. Want hij had ingegrepen bij... een een vechtpartij. Uh, iemand had een vuurwapen. Nou ja, hij greep in. Uh, het vuurwapen bleek later nep. Maar toch, hij zuste wel hm. de ruzie. Uh, luister maar even naar een fragmentje van hem toen. Weet je, als, als Marokkanen voelen ons ook uh, weet je, bang, uh, bedreigd. En wij vinden dit ook verschrikkelijk. Ja, dus hij, hij geeft zelf aan dat hij tegen het geweld is. Dus dan denk je, ja, die Samir lijkt totaal niet op een terrorist. Een ja. jongerenwerker tegen geweld. Um, daarom bellen we even met iemand die uh, Samir goed kende: dat is Juriaan Otto, een voormalige werkgever van Samir. Um, hij was wijkmannetje in Slotenmeer. En uh, Samir werkte voor hem als jongerenwerker. Goedenavond, Juriaan. Goedenavond. Ja, wat, wat dacht jij toen je hoorde dat Samir was opgepakt? Uh, nou ja, ik was helemaal verrast. Ik uh, werd er op opgewezen door um, een journalist van AT5, die belde mij. Mm -hmm. En um, ja, die vertelde mij uh, wat ik ervan vond. En in eerste instantie wist ik helemaal niet waar ik het over had. En later viel het kwartje. Uh, toen dacht ik ook, nou ja, dat zal wel te maken hebben met die jongens in, in Amsterdam. Ja. Yeah. En, uh, nee, ik was helemaal verbaasd. Totaal dit, dit is niet iets wat je zou associëren met de Samir die jij kent? Nee, in tegendeel. Als iemand altijd probeerde bruggen te slaan uh, tussen groepen, mensen en culturen, was hij het wel. Ja. Uh, dus dit uh, kwam voor mij als een, als een grote verrassing. W wat voor jongen is, is die Samir? Uh, nou, het is een hele gevoelige, warme jongen die altijd interesse toont in anderen. En die uh, ja, eigenlijk altijd klaar staat voor iedereen. En uh, ja, heel actief en zichtbaar was in, in Amsterdam-West. Ja, want hij, dat zei Marlini net al. Hij was een, een, een, een, ja, wat was het, een jongerenwerker. Ja. Een, een ja. bekende in de buurt, begrijp ik ook daar? De laatste jaren zag ik hem niet meer zoveel. Maar als ik hem uh, zag, dan uh, ja, bleek dat hij toch altijd wel weer iets deed in de wijk. En uh, hij is begonnen in zijn eigen wijk. Door daar stage te lopen in het, uh, in, ja, in het, uh, in het onderdeel van de gemeente waar ik dan uh, werkzaam was. Uh, in zijn eigen wijk. Uh, daar. Ja, assisteerde hij de, de buurtcoördinator. En, mm. uh, nou, dat was om de hoek van zijn woning. Dus iedereen die daar binnenliep kende hem. En hij kende iedereen die voorbij kwam. Dus hij was echt een uh, graag geziene gast. In ja, de, hij, de hij de lag buurt. dus goed in de wijk, zeg maar. Ja, hij lag goed. Ik denk zelfs dat hij, uh, dat hij aanzien had, heeft. Mm. Uh, uh, met name onder uh, uh, nou ja, goed, andere Marokkanen in, uh, in de wijk. Mm. Ja. Uh, nou, wordt hij dan nu verdacht van deelname aan een terroristische organisatie... Uh, die dan mogelijk aanslagen wilde plegen, die organisatie... Vanuit een, een, een, ja, een, een moslimachtergrond. Ik bedoel, er waren jihadistische aanslagen. Heb jij ooit iets van hem gemerkt dat hij heel erg geïnteresseerd was in het geloof? Nou ja, gelovig was hij zeker. En daar hebben we ook wel gesprekken met elkaar over gehad. Over dat hij vrouwen geen hand wilde geven. Dat is ooit een keertje gebeurd, ook met minister Vogelaar. Die kwam bij een project kijken waar wij beide actief waren. En daar schrok zij toen heel erg van. daar hebben we ook gesprekken over gehad omdat wij toen in mijn stichting ook werkzaamheden verrichten. Mm -hmm. Die hebben samen opgezet, een project in Nieuw-West, in Slotermeer. Er zijn we wel gesprek over gehad, maar dat ging altijd uh, ja, heel respectvol. En hij gaf ook altijd aan dat hij anderen die niet geloven uh, of een ander geloof uh, volgen. dat hij daar helemaal geen moeite mee heeft. Zeker nog dat hij daar, uh, dat hij daar respect voor heeft. Ja. En, uh, ik heb hem nooit betrapt op, op enige, uh, nou, laten we zeggen. Uh, uh, gevoelens van haat ten opzichte van anderen. Nooit. Integendeel dus zelfs. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat Sam hier iets mee te maken zou hebben? Nee, nee ik kan het uh, menselijk gezien zoals ik hem heb uh, gekend en zoals ik hem uh, ken nu kan ik me er niets bij voorstellen. Goed, dankjewel in ieder geval eventjes voor deze uh, korte toelichting. Juriaan Otto. Graag gedaan. Uh, nog even kort, uh, Melini. Uh, uh, Samir, die heeft vanuit de gevangenis in Vught... heeft hij onlangs een brief geschreven aan, ja. aan een Vandaag? Klopt, ja. Hij schreef onlangs een brief en daarin legt hij eigenlijk uit wat er gebeurd is. Uh, hij ontkent, hij begrijpt totaal niet waarom hij vast zit. Hij schrijft bijvoorbeeld, waarom zit ik hier? Wat had ik gedaan dan? Is mijn loer gedraaid? Uh, had ik misschien contact met iemand die niet kosher of halal is? Uh, hij zat ook niet in beperking toen hij werd opgepakt. Dat is dat je geen contact mag hebben met, met niemand en, mm -hmm. en verder ook geen tv mag kijken. Dus hij zat daar in zijn cel en keek tv, wist niet zo goed waarom hij was opgepakt. En toen zag hij dus het bericht dat er drie terroristen in Amsterdam werden opgepakt... die een aanslag zouden plegen... En dacht ja, dat kan niet waar zijn. Een aanslag in België, gaat het over mij? En ben ik in een film terechtgekomen. Dus hij ja, geeft heel, heel erg aan in die brief dat hij, um, dat hij er niks mee te maken had. En dat hij echt afstand neemt uh, wat mensen nu over hem denken. Ja, ja als je dan net die, die Juriaan hoort... Um, en dat begrijp ik wel een beetje, dat mensen toch denken... waar ook is het vuur? Ja. Als hij dan vertelt, van ja het is wel een jongen die bijvoorbeeld vrouwen niet een hand wilde geven... Dat is natuurlijk heel ver verwijderd van de aanslag, maar dan ga je toch denken: ja, dan houdt jullie misschien een beetje rare denkbeelden op na. Ja, um... Is er echt overtuigend bewijs tegen hem? Nou ja, Sami schreef ook in die brief dat hij het dossier mocht inzien. Uh, dat was een heel dik dossier. En dat hij eigenlijk pas op de laatste pagina zijn naam zag. Uh, drie zinnen werden daaraan besteed, omdat hij eens met twee vrienden op vakantie is geweest. Uh, die vakantie ging naar Turkije. Uh, maar een van de jongens waarmee hij uh, dat had gedaan, die zou contact hebben met de mannen in België. Uh, dat zou kunnen verklaren waarom hij in, uh, hierbij betrokken is geraakt. Waarom mensen denken dat hij uh, hier wat mee te maken heeft. En nou, Zij dus uh, zou bevriend zijn met iemand die precies. mogelijk wel met, dat, met die groep in België te maken heeft. Precies, precies. wat hij overigens ook ontkent, hoor. Maar goed, uh, dat zou de link zijn en dat zou de reden zijn... voor de Belgische justitie om hem ook uh, op te hebben gepakt. Uh, het lastige is dat ze dit moeten bewijzen. En uh, nou ja, eerlijk gezegd, als ik het zo hoor, is het bewijs niet heel sterk. En nu? Want nu zit hij dus nog vast in Vught. Samen ja. met die twee anderen? Ja, de drie jongens blijven voor, voorlopig nog even vastzitten in Vught. Uh, totdat wordt besloten of ze worden overgeleefd aan België of niet. Uh, en dan is de verdenking dus dat ze lid zijn van die organisatie. Dus uh, uh, we gaan nog van horen. Marlini je dankjewel. Tot volgende week. Graag gedaan. Exit Holland. Ja, gaan we natuurlijk naar het buitenland in Exit Holland. Uh, iets zoals iedere avond. Lisette Pater, die woont in Italië in een bergdorpje. En uh, vanmorgen heeft ze haar spullen gepakt en haar kat en is als sodemieter op de vlucht geslagen. Lisette, goedenavond. Goedenavond. Wat is er aan de hand? Ja, er zijn weer wat aardbevingen geweest en daarom ben ik naar nou ook nog gegaan. Er was vorige ja. uh, week zondag een aardbeving en, en gisteravond ook weer. Dus, um, ja. Ja, en waar, en is, is, waar is dat waar woont? jij woont? Ik woon um, ja, in de buurt van L'Aquila, waar, waar twee jaar geleden de, de aardbeving was, de grote aardbeving. Ja. Ik woon er zo'n 40 kilometer vandaan, bij nog. Nou, is er dus afgelopen zondag een kleine aardbeving geweest ja. en gisteren weer wat? Um, ja. En je bent vandaag gevlucht, of gisteren? Ja, vanochtend. Vanochtend. Ja, ja ik was gisteren in Rome en mijn vriend was uh, thuis en die belde me een soort van in paniek op en die zei, uh, ik ga vanaf met vrienden slapen in de buurt, maar morgen. Um, kom naar, kom naar, naar, uh, naar huis, neem je spullen en we gaan naar Rome, zeg maar. Dus, um, ja. Ja. En, eh, maar heb je die, die beving ook echt meegemaakt? Nee, ik weet het niet. Hij wel. Hij wel. Denk, ja. En hoe, hoe voelde dat? Ja, hij, zei, hij zat uh, achter zijn computer. Dat is twee keer hetzelfde. Hij zat te werken achter de computer. En uh, zo'n zo'n die op zo'n poot staat, zeg maar. Op, uh, en hij zei dat die computer echt aan het wankelen was. Hij viel bijna om, zeg maar, plat op zijn, ja, bijna op zijn bureau. Ja. En hij hoorde ook een heel hard geluid. Gewoon gebrom of zoiets. Ja, is, nou ja, dat is nogal bang. Maar ik kan me voorstellen, want dat is dus niet ver van dat Laquila. Daar zijn toen in 2009, geloof ik, bijna 300 ja. mensen omgekomen. Ja, inderdaad. Ja, ja dat, dat mensen nu ook wel weer heel erg bang zijn. Ja, dat klopt. Ja, want iedereen die in de buurt woont, heeft het meegemaakt. En die hebben allemaal ook gezien wat er kan gebeuren als het dan nog erger wordt, zeg maar. En met een aardbeving weet je ook niet of het een voorbode is van iets groters, iets ergers. Dat, dat heb je geen idee van. Dus uh, dan ga je wel weer denken van die angst is geactiveerd. Zodra je het voelt. Dus, uh, mm. ja. Je klinkt ook wel een beetje ja, gespannen. Ja, <lacht> klopt ook wel. Ja, dat is ook echt niet, niet leuk. Wel. Ik, denk, ik ben altijd wel, uh, o, althans niet zo snel uh, bang, of ik niet, maar ik merk wel dat dit er echt goed in zit. Dat is wel uh, vervelend. Ja. En nu dus. Nee, ja, dat... hm? je, nou, je bent nu dus in Rome. En ja, ja. We, heb je al enig idee wanneer je dan nou weer terug gaat? Nee, nou ik ga woensdag toevallig uh, op vakantie, een paar jaar van een week. Dus daarna kijk ik uh, wel weer hoe het, hoe het ervoor staat. Ja. ja, dan besluiten we wat we gaan doen. Of uh, want we hebben twee jaar geleden al besloten we blijven hier, ook na die grote aardbeving. Mm -hmm. Maar um, dat moeten we dan weer gaan herzien of we dan dat nog doen of niet. Ja. Ja. Dat is ja niet zo, maar je verlaat natuurlijk wel je huis, je weet niet of je het weer in dezelfde staat aantreft als het terugkomt. Nee, dat is, dat is fijn. want ik neem aan dat het uh, in jouw dorp daar nu redelijk verlaten is, want er zullen wel meer mensen op de vlucht zijn. Ja, zover ik dat kunnen. Bijvoorbeeld mijn buurvrouw die heeft nergens anders omheen te gaan, dus die, die bleef. <laughs> um, um, ja, niet alle mensen gaan weg, dus... Ik, ja, maar veel mensen die slapen in een auto weer. Of uh, vrienden slapen met bij hun ouders. Uh, ja. dat soort dingen gebeuren er wel. Nou. Lisette Pater, sterkte. En, uh, ik hoop dat je huis er nog staat. Ja, met alles dankjewel. erin. Ja. Ja, ik hoop het ook. Nou, we spreken je snel weer. Dankjewel. Radio 1. Het NOS Journaal. Van half tien met Freddy van Bijn. Het is nog steeds niet duidelijk waar de Tunesische president Ben Ali heen is gevlucht. Sinds hij vanavond vertrok leidt de premier een overgangsregering die de steun heeft van het leger. De chefstaf van het leger die woensdag door Ben Ali werd ontslagen is teruggekeerd op zijn post. Het vertrek van Ben Ali volgt op weken van protest van de bevolking, onder meer tegen de hoge voedselprijzen en de onderdrukking in Tunesië. Onder de demonstranten zijn tientallen doden gevallen, doordat de politie opdracht kreeg om met scherp te schieten. Nederland en Duitsland voeren overleg over de zeegrens ten noorden van Groningen. Waar die grens precies loopt, is van belang voor de bouw van een Duits windmolenpark... dat in zee moet komen, precies boven de provincie Groningen. Over de loop van de grens bestaat sinds de jaren 80 onduidelijkheid. En koemelk uit het gebied boven Moerdijk is vermoedelijk niet verontreinigd... door de grote brand bij het chemiebedrijf ChemiePak. De afgelopen week is de melk in het gebied apart gehouden... en onderzocht op schadelijke stoffen zoals lood, dioxines en PCB's. De uitkomsten van een eerste meting vertonen geen afwijkingen... en liggen ver onder de wettelijke normen. Maar uit voorzorg wordt nog een tweede meting gedaan. Dat zijn de hoofdpunten op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today.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 All right. No!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 Ruben Heijn heet die Elephants. Today's Talent. Today's Talent. Holland's hoop Voor de toekomst. Ja, iedere vrijdag vragen we een meester uit een bepaald vakgebied... om ons kennis te laten maken met een jong talent uit dat vakgebied. En vanavond is de meester de man die in ieder geval voor mijn generatie geldt... als de dierendeskundige van Nederland... Niemand minder dan Martin Gauws. Martin, goedenavond. Hallo, dag Willemijn. En je hebt volgens meegenomen genomen Jeroen Omen. Goedenavond. Hi. Honden- en mensentrainer. Ja, klopt, ja. Nou, heb je was een beetje alles bij elkaar dan. Hm. En je werkte als trainer bij de stichting Hulphond. En daar train je honden die gehandicapten dan weer kunnen helpen. Ja. Um, eerst even Martin, jij, jij vertelde nog altijd vroeger in dierenmanieren... Um, van alle dieren wat hun persoonlijkheid was... En nou, ja, nou is Martin, uh, sorry, nou is Jeroen natuurlijk gewoon een mens... maar ik dacht, misschien kun je dat ook even bij Jeroen doen. Maar Jeroen, Jeroen is een, een, een heel speciaal mens. Hij heeft twee persoonlijkheden. Oh? Hij heeft de persoonlijkheid zoals hij thuis waarschijnlijk is... en hoe hij in het dagelijks leven is, redelijk ingetogen... Maar wanneer hij op een gegeven moment zich moet presenteren... dan draait er een of andere knop bij hem om. En dan is hij zo extra vet als de pest. Dan heeft hij allerlei kleine narcistische trekjes... waar hij het heerlijk vindt om daar applaus voor te krijgen. Waardoor hij groeit en groeit. En daardoor een buitengewoon boeiend mens is. Ik weet niet of je hier blij moet zijn, <laughs> hè, Jeroen. Ja, ik heb het hem wel vaak horen zeggen, maar ik vind dat wel leuk, ja. ja. Oh ja nou, nee, maar het is, het, is, het is heel positief bedoeld. Het is zoals bijna iedere acteur die op toneel staat... of een presentator van, van een programma... iedereen is als presentator of die extra vet bezig is... is bezig zich te manifesteren en te horen ja. dat je het goed gedaan hebt. Willemijn, het was een goede vraag. Ga door. <lacht> <lacht> nou, dank je, Martin. Oh, maar uh, Jeroen, waar... waar uh, Normaal dus een beetje ingetogen, maar als je aan het werk bent een beetje narcistisch. Van die van narcistische trekjes. Ja. Heb je dat tegen die honden of tegen die mensen? Nee, ik denk vooral wel, nou trouwens ook wel naar de honden. Ja. Dus, nou, hoe uh... merk je dat dan? Nou, wat ik probeer te doen is zoveel mogelijk echt kijken naar de hond en het karakter. En, en we zijn heel erg bezig met leren. Dus, dus oefeningen aanleren en kijken hoe dat je het beste honden en mensen kunt motiveren. Ja, wat geef even een voorbeeld. Want ik heb gezegd net van, jij traint dus honden die dan gehandicapten moeten bijstaan. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij bij Hulp Hond Nederland trainen honden van mensen die allerlei ziektes hebben. Zoals een dwarslesie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die heel weinig functie hebben. En dan leren we dat ze mensen omdraaien in bed s'nachts, dat ze spullen van de grond oprapen. Uh, die hond draait uitleggen. iemand om in bed s'nachts. Ja, ja, dat huh? kan ze dat kunnen we leren. Hoe dan? Uh, nou, de meeste mensen die hebben dan een, een bepaald uh, laken waar ze op liggen. Ja? En die hond die leert dan om uh, aan dat laken te trekken, dat ze dan uh, omdraaien. En dan uh, kunnen ze weer doorslapen. Dus dat scheelt voor die mensen een heleboel. Want normaal gesproken moeten er dan hulp komen s'nachts. En dan ja. moeten dan binnenkomen en de mensen wakker maken. Dus we leren dat honden. En als je dan bezig bent met die honden. En je wil ze dat leren. Dan moet je ze dus echt proberen te motiveren. En, en door nou ja, uit je dak te gaan en gillen en roepen. Ja, gaaf, knappe hond. En ga je dus echt <lacht> kijken van, van wat er nodig is om zo'n hond te motiveren. En hetzelfde doen we met mensen. Want als wij bezig zijn, dat heb ik bij Martin vroeger ook altijd gedaan. Ja. Leerden we mensen hoe ze met een hond moeten omgaan. En ook daar moet je de juiste snaar raken. En is dat dus juist leuk om daar uit de band te gaan en springen maar. En dan sta je ook zo te gillen tegen mensen. <laughs> ja hoor. Ja. <laughs> Want jij traint ook... Um... Uh, ...gewone particuliere honden, die, uh, ja. of baasjes en hun honden. Ja, mijn vriendin heeft een hondenschool van Martin Gauss. Mm -hmm. En uh, ja, daar komen dus mensen voor de puppycursus, voor een basiscursus, voor vervolgcursus. vogelcursus. We hebben jachthondentraining en speuren. Dus, dus daar ben je vooral bezig met de mensen te trainen, hoe ze met hun hond omgaan. Dus gewoon voor het dagelijkse leven, voor de huistijnen en de keukenhondjes. Ja. Nou, uh, geloof ik dat jij hebt gezegd van ja, mensen kunnen nog heel veel leren van honden. Um, ik ben persoonlijk meer van de katten. Kan ik ook, nou ook iets, nog iets leren van honden? Ja, zeker. Um, dus ik geef ook trainingen om uh, te leren hoe dat, hoe dat mensen in elkaar zitten door middel van een hond. En dan gebruik ik de hond als spiegel. Um, ja. Dus je kunt een, bepaalde, een bepaald masker opzetten, ook voor mensen van het bedrijfsleven. En dan, dan kun je op bepaalde maniertjes kun je, je profileren in een, in een groep. Uh, maar als je zo iemand Ik een geef eens een geeft. voorbeeld. Dus jij, jij traint een, een manager. Ja. Train jij aan de hand? Dan zet je naar een hond naast. En dan ja. zeg je, kijk nou eens goed naar die hond. Dan zie je jezelf. Ja, nou, dus ik laat ze eerst een hond uitkiezen. Dat zegt natuurlijk ook al iets. Want je hebt hele rustige honden, hele drukke honden. En, en dat zie je vaak ook weer terug in, uh, in degene die ermee loopt. Ja. Um, en dan zeg ik van, nou, bijvoorbeeld, laat ze eens zitten of netjes meelopen aan de lijn. En dan zijn er mensen bij die een hele grote mond hebben en heel stoer doen. Uh, en, en die hond kijkt hem aan en die pist bijvoorbeeld tegen zijn been aan. En denkt van, uh, jij bent helemaal niks. Dus, dus meteen prikt die hond daar doorheen. En dan moet je proberen die hond uh, aan het zitten te krijgen. Of te liggen of netjes meelopen. Dus, dus moet je kijken wat motiveert nou om die hond zover te krijgen. En, en dat leer je dus ook weer naar mensen toe voor het bedrijfsleven. Want van, iedereen zit anders in elkaar. En de een heeft een schouderklopje nodig. En de ander die moet je een groot salaris geven. En zo leer je goed communiceren. En kijken wat iemand motiveert om bepaald gedrag te vertonen. Martin, het klinkt alsof honden net mensen zijn of andersom. Nou, wij lopen op twee poten in een godvergeten jungle, hè, als je het goed bekijkt. Dus mensen zijn superzoogdieren. Ja. Kijk, op het moment dat je hemoglobine bekijkt... Dan ziet het, ...dat is rode bloedlichaam ja. in je bloed... ...dan zit hetzelfde genetisch materiaal zit in een grasprietje, in een kip, in een konijn... In een, ...in een koe en in een varken. En alleen wij hebben het enorme vernuft dat we cultuur hebben... ...dat we van de schoonheid van mooie muziek houden of van een mooie schilderij. Maar voor de rest zijn we heel basaal. We willen maar één ding... Als je verliefd bent, je voortplanten. En als je daar erg veel succes in hebt... dan heb je heel veel van je genetisch materiaal doorgegeven. En wat doen alle dieren van de wereld? Ze willen zich voortplanten. Nou ja, als je dat goed gaat bekijken... Overigens wil je niet altijd, als je verliefd hebt, je voortplanten. Dat is Nee, precies maar dan, dus niet als jij gegeen. dat dus niet doet, dan zet jij je stamboom stil... Ja. en dan hebben we dat rare genetisch materiaal van jou... zet in ieder geval niet door. <lacht> Begrijp je? Jij bent toch niet hopelijk zo iemand die vindt dat je een minderwaardig mens bent... als je, je niet voortplant, dan ben je hè? gek helemaal niet. Ah, okay. nee, je hebt gewoon keuze. Maar het is wel interessant om, om vast te stellen... als jij zegt, ik wil het niet... dan zit er dus iets in jouw genen die dat niet willen en zet je dat materiaal niet door. Ja. En dan ja, je zet je erfelijkheid even onder druk. Ja. Maar is die erg? Prima. Nou, gelukkig. Maar het is wel leuk om <laughs> het even vast te stellen. Ja. Um, Martin, we, gaan even, um, dat, we kunnen niet dit gesprek voorbij laten gaan... zonder een stukje dierenmanieren... Mm -hmm. want dat, dat is toch het collectieve geheugen van Nederland. Luister even mee. Deze hond is laag geplaatst. Hij moet naar me toe komen. Een mindere gaat naar zijn meerdere. Klein maken en geeft zich over... En de andere hond laat ook zien dat hij hoger geplaatst is. Ik ben één. Okay, en die andere is twee. En de laagste geplaatste op de grond is nummer drie. Overgave, Net als in de mensenwereld, een agressierem. Dierenmanieren. Ja, misschien Jeroen omen ooit op een dag ook dit soort programma's. Maar Martin, ja, jij was toch. De, jij was dierenmanieren. Nou, Waar, waarom, waarom is dit er niet meer? Nou, dat, dat heeft altijd een reden. Um, ik heb het een jaar of dertig heb ik het gedaan. Zo lang? Ja, ik heb het dertig jaar gedaan. Ja. Ik heb ook zelfs de laatste vijf jaar heb ik 148 afleveringen bij K3 opgenomen. En heb ik de grootmoeders en de nieuwe moeders samen met hun kinderen geleerd wat dieren zijn. Dat is het afgelopen jaren geweest. Ik dus heb wat dat gezien. betreft, ik ben net BZN, <laughs> weet je wat. <laughs> maar en, hoe het komt, dat is een, een, niet de keuze van de tros. Hmm. Dus is de keuze van netmanagers. Dus de tros is uh, bezig op een kanaal, zoveel mogelijk amusement. met een stuk info informatie uh, van radar of vermisten en dergelijke. Maar voor de rest is het amusement. Dus heeft die netmanager gezegd: dit komt er niet meer op. Dat was bij de Afro precies hetzelfde. Zitten op hetzelfde het kan kanaal. Het past niet meer in het format, eigenlijk. Nee, dan past het niet meer. Ja. Ze zijn er nu wel mee bezig, want dat is weer een, een natte neuzen. Dat is een ander programma wat, uh, wat er erg in was. Ja. Dat zijn ze op dit moment weer bezig om dat uh, te, te programmeren. Maar de netmanager is nog een beetje koppig. En, uh, maar niet met jou dan, of wel? Nee, ze zijn, het is altijd heel principieel. En, uh, maar het is heel raar dat het niet gebeurt. Kijk, uh, iedere Nederlander houdt van muziek. Iedere Nederlander houdt van een goede film. Houdt van voetballen en huisdieren. 1,8 miljoen honden en jouw katten. 3,8 miljoen katten, moet je je eens voorstellen. Ja. Dat betekent dat de helft van alle huishoudens een huisdier heeft... Dus moet er een informatief programma hoort te komen. Ja. Het is maar ja. heel zelfsprekend. Moet je niet zelf de boer op dan? Nou, nee, we hebben ook wel eens gedacht om het commercieel te gaan doen. Maar je moet je voorstellen, als je bij RTL een commercieel programma gaat, uh, gaat brengen... dan uh, moet je het volledig betalen, want het valt voor zeven uur in zo'n geval... Ja. plus 20% centrafie. Dat houdt dus in dat een programma 25.000 tot 30.000 euro per keer kost. Nou, 20 programma's is 600.000 euro. En welke voederfabrikant gaat het doen? En dan moet ik er niet aan denken. Dan moet ik de hele tijd met het pakje man. Lopen. Ja, nee, dat, dat snap ik. Uh, um, Jeroen, wat heb jij... Want jij, jij wij zijn een beetje dezelfde generatie. Wat, jij hebt vroeger ook naar Martin Gauss gekeken. Ja. Wat, leerde, wat heb je van hem opgestoken? Nou ja, wat heb ik van hem opgestoken? Uh, nou ja, wat niet zou ik zeggen. Um, Heeft vooral, hij jou geïnspireerd om dit werk te gaan doen? Nou, ik was al wel bezig met honden voordat ik met Martin in aanraking kwam. Dat was wel toen ik een jaar of 15 was of zo heb ik hem... Uh, uh, leren kennen via de honkbal was dat dan. Dat ja. ik uh, wat dichter bij hem kon staan. Maar wat ik geleerd heb is dat je niks voor jezelf moet houden. Dat is misschien eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Wat je heel veel ziet, uh, vooral ook wel in Honderland, zijn mensen die, die als ze iets ontdekken of, of uh, weten hoe iets werkt, vinden ze dan... Houd ze dat voor zichzelf. Uh, mensen die vasthouden aan bepaalde gewoontes. En, en Martin is altijd geweest van, van laat maar zien. Laat iedereen maar delen in, in wat ik weet. En zoveel mogelijk kennis spuien om... dat die honden echt een stuk beter worden. En dat is uiteindelijk toch een grote drijfveer... om te zorgen dat je maatschappelijk aanvaardbaar gedrag... bij de honden creëert. En dan in, in een hoop enthousiasme... met bijvoorbeeld natte neuzenshow. Ja, en dat is wat mij, wat mij wel drijft om met die honden echt aan het werk te zijn. Heb je nou alleen verstand van honden of ook van katten? Nee, katten weet ik echt helemaal niks van. Oh, Martin wel, hè? Ja. Mag ik dan even vragen? Ik heb een persoonlijk probleem. Een kat is tien, is zeer onopgevoed. Heeft dat nu nog zin? Kijk, nou, katten hebben personeel. Ja, dat weet ik. Ja. En, dat, en dit... jij bent waarschijnlijk ja. fantastisch met hem bezig. En een kat herhaalt gedrag wat hem iets oplevert. Dus als hij op het aanrecht bij je springt... Doet hij, ja, vreselijk. Nou, dan, wat doe jij? Dan kan je een paar dingen doen. Je kan hem iedere keer eraf zetten, iedere keer ja. eraf zetten. Dan krijgt hij negatieve aandacht. Dus dan blijft hij ook springen. En je kan ook zeggen dat ik één op de tien keer... dat je mislekkers geeft op het aanrecht. Misschien doe je het ook wel. Als je dat nou één op de tien keer krijgt... dan geef je hem een soort jackpot. Dan lijkt het net als een fruitautomaat. Hij... Is investeert, investeert... en ja hoor, Willemijn komt met de jackpot aan. Dus dan hou je dat gedrag in stand. Maar ja, moet ik dan doen, gewoon een plant spuiten op. Je moet helemaal niks meer doen, want die kat is tien jaar oud... en die vaste ritueel en gewoontes zit er zo die kat. Je hebt hem verpest voor het leven. Ja, ja, ja, ja dat dacht ik al. goed. <laughs> <laughs> Jeroen Omer, wat train je liever? Mensen of honden? Oeh, het leukste vind ik om mensen te trainen. Ja? ja? Toch wel. En dan, en dan vooral ook uh, mensen met honden... Uh, maar ik heb in het verleden ook heel veel honden getraind en allerlei soorten. En, en nu met de hulphonden ook alweer. Uh, in de tijd dat ik bij Martin werkte heel veel, uh, zeker toen we nog anders trainden, met correcties en zo. Heel veel agressie met honden meegemaakt. En op een gegeven moment, ja, klinkt niet zo aardig, maar heb je dat dan wel een beetje gezien? <lacht> en en het, het leren mensen om om te gaan met hun hond. Ja, dat is zo'n prachtige uitdaging. En schijnt. En het Ik ken het niet, maar het is een fantastische stichting, stichting Hulphond. Ja, op Nederland uh, in, ja. in Herpen. En uh, ze doen echt fantastisch werk. Die dus allerlei soorten mensen aan een hond helpen. Voor ja. het leven ook, hè? Ja, die, uh, zeker. Ja. Dank, heren. Jeroen Omen, de nieuwe Martin Gaus. Dank, ja. de echte Martin Gaus. Tot ziens. Oké, okay, gedaan. gedaan. Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond?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 Wat zou je doen? Today's Talk. Het is vrijdag bij de weekend. Uh, waar gaat het over? Dan bij de kapper. Rob is Wolle, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. En? Ja, over um, godsdienstfanatisme. Wat zeg je me nou? Als kapper heb je diverse mensen... Ik zal proberen rustig te praten dit keer. Diverse uh. mensen van verschillend allooi dus aan de zaak. Priester, een predikant. Uh. En soms praat je wel eens een veel wat leren. En um, in Arizona heb je Fred Phelps... En Fred Phelps, die uh, is een homohater en gaat allerlei begrafenissen um, um, van Afghanistan uh, militairen uh, aan. En die ja. grijpt ze dan aan om hun secte, hun idee op te werpen. En um, dus ook een godsdienstfanatici die ook uh, ja, fanatieker wil zijn dan iets wat een god misschien bedoeld heeft. En daar heb je nou, daar het allemaal heb over ik met, het met <laughs> Als leuk gesprek over gehad. Dus altijd leerzaam, natuurlijk. Hoe lang duurt zo'n knipbeurt bij jou? Ja, dan duurt het wel iets langer. En Cornee in Tilburg, hi. Hallo, en bij jou, hi. Ja, waar gaat het hier vandaag over? Ja, het ging, nou, ja Rob had het over, over begrafenissen. Nou ja, Peter Post en Albert Heijn zijn overleden. Ja. Dat, dat waren de, de twee, de twee nou ja, herkenbaarste onderwerpen vandaag. En, en dan zie je toch hoeveel mensen weten van dat soort mensen. En Albert Heijn, ja, die kennen wij natuurlijk als meneer, aha. En, eh, maar wat die man naar Nederland toegebracht heeft, dat is onvoorstelbaar. Het is, het is degene die, die Mars naar Europa gebracht heeft. Een Marsje, wij weten niet beter. Ja. Degene die babyvoeding naar Europa gebracht heeft. En weet ik wel wat niet meer. Nou, en Peter Post heeft natuurlijk eh, nog veel meer voor het complete grote Nederlandse publiek gedaan. Aan, aan, aan sportvermaak, zeg maar. En nou, dat ging het hier vooral vandaag over. Twee mannen die overleden zijn, die, die, die van ongekende waarde zijn geweest voor Nederland. Ah, het was weer druk bij jullie hier. een beetje de regen heer. natuurlijk. Het ja. Ja, was in de water. Ja. Ja. Mensen die familie in Australië hebben we het nog over gehad. Oh ja? Ja. Ah, je hebt ook familie daar? Ja. In Brisbane niet, maar wel in Canberra. En daar is het mooi droog. Ah. Ik heb een 14 jaar geleden willen emigreren naar Australië, maar ik moest daar harder werken. ...voor uh, 25, 30 procent minder. Ik denk dat kan niet de bedoeling zijn. Je hebt er wel veel ruimte, en ik denk, ja, er komt vast een dag dat ik naar nou een keer mijn radio iets ga ja, doen... Een ...en een hele uh, lieve dame mag toespreken. Maar op, uh, zoveel ik zoveel ik, is ik kijk wel uit, enigeren. ik heb het niet gedaan, nou. maar we wel. De, de, er is wel een uitspraak als je, in, als je in Nederland net zo hard werkt omdat je in het buitenland moet doen, dan red je het in Nederland altijd, hè? Ja, ik ja? denk het ook. En Absoluut. wie wil werken, dat we morgen we nog even meegeven, komt er wel. Absoluut. Goed. Nou, dat lijkt me een prachtige afsluiter en een uh, mooi begin van het weekend. Dankjewel, Rob in Zwolle, Corné in Tilburg. Dankjewel, En het weekend. Doei. Uh, Doei. Ja, en daarmee is het einde gekomen van BNN Today. Um, meer info op onze site bnntoday.nl, ook voor allerlei filmpjes. Je kan ons volgen op twitter natuurlijk, twitter.com slash today En zometeen langs de lijn met Robert Meder. BNN. Dit is Radio 1.